Kurkfabriek van Avermaat. RIDA Schadeherstel. Voor vakkundige reparaties. Aan alle merken, auto's, bedrijfsauto's en vrachtwagens. Ook bij Ruitschade. Rida. Kijk direct op RIDA Schadeherstel.nl. Thuis. Op het werk. Of op onderweg. onderweg. Dit is GoFM. Met nu het nieuws van 11 uur. Goedemorgen. Dit is het nieuws op GoFM. Ik ben Bart Meijer. De oorzaak van de stroomstoring in Vlaardingen is gevonden. De eerste 1500 klanten zijn intussen weer aangesloten. Vanochtend kwam er rook uit het hoogspanningsstation in Vlaardingen. Er zou geen sprake van brand zijn geweest. Door de stroomstoring zaten bijna 11.000 klanten van Netbeheerder Stedin zonder stroom. Ondanks de hitte verlopen de festivals voorspoedig tot nu toe. In het Brabantse heel varen week wordt het festival best kept secret gehouden. De organisatie zegt dat er genoeg schaduwplekken in de bossen zijn. En er zijn ook voldoende waterpunten waar bezoekers gratis water kunnen halen. Op de Schelling is het Oerolfestival. Daar worden bezoekers op schermen gewaarschuwd voldoende zonnebrand te gebruiken. En nog voor de start van de migratietop heeft Tunesië gezegd niet van plan te zijn om straks de grenswacht van Europa te zijn. Vandaag is premier Mark Rutte in het Noord-Afrikaanse land. Hij is daar met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Het plan is om illegale migratie te betuigelen. Tunesië gaat al snel met de hakken in het zand en zegt geen bewaker voor andere landen te zijn. Veel migranten vertrekken namelijk vanuit Tunesië de Middellandse zee over om per boot Italië te bereiken. Het weer nog. Vanmiddag is het tropisch warm. In het midden en oosten van het land wordt het ruim 30 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. In de loop van de middag neemt de stapelbewolking toe. In het zuidwesten kan zo'n stapelwolk heel lokaal tot een flinke onweersbui uitgroeien. En tot zover het nieuws op GO-FM. Goedemorgen. Dit is de beste muziekmix van... In de eten op 107.8, 106.1 en 105.8 FM. Online, Online via goRTV.nl. of onderweg via onze gratis apps. Go FM. Go FM. To ride. She's got a ticket to ride She's got a ticket to ride but she don't care She said that living with me Is bringing her down She don't care I don't know why she's riding so high Sure think twice, sure to do right by me Before she gets to saying goodbye Sure think twice, sure to do right by me And she don't care I don't know why she's riding so high Should sure I think twice, should sure to do right by me Before she gets to saying goodbye Should sure I think twice, should sure to do right by me She don't care. Ja, weer een antieke, want we draaien vandaag uh, op deze mooie, warme, nou ja, zeg maar rustige gegeten zondagmorgen. Uh, mooie klassiekers, onder andere van de Beatles. Ticket to Ride, dat gaat ook wel op. Uh, als je denkt bij jezelf, wat zijn we aan het doen hier bij GoFM? Nou, we maken rechtstreeks verslag van de Ride for the Roses voor KWF. Dat is een hele ja, toestand natuurlijk in de, de stad en in de omgeving. En we hebben onze verslaggevers ter plekke. Nu aan de lijn, Johnny Wilbordse. Jazeker, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ja, is happening? Nou, ik... Ja, wat is happening? Ze zijn net allemaal vertrokken. Ik sta hier uh, bij, uh, bij Jacques Bagijn. Toch eigenlijk de man van het organiserende comité. Ik ga hem even de, de microfoon onder zijn neus houden. Jacques, ik onderbreek heel even het gesprek. Uh, ja, ze zijn net allemaal vertrokken. Het ging eigenlijk uh, heerlijk, hè? Ja, dat leek bijna geen eind dat nee. zo zoveel waren nee, ik had Hoeveel waren er zo ongeveer? Ja, ik denk dat we vandaag ongeveer een, 23 2400 mensen uh, weggeschoten hebben. Maar nou, vooral als je op dat podium staat, deze trail en dan sta je hoog. We kijken naar beneden, dus er zijn al die mensen die er alle emotie losgooien. Mensen die hun armen rond en rond eh, eh, huilen, mensen die echt wegkijken. Heel divers. Heel... Het blijft toch het bijzondere van deze ride. Het is zo emotioneel. Het is natuurlijk een toch, maar er zit zoveel emotie achter. Ja, het is ook een stukje verbondenheid uh, en iedereen heeft uh, die recht of hun direct hun gerecht. Zoals de te is te maken in met de ja. Ja. En ja, dat merk je gewoon. Iedereen, iedereen die weet dat een ander is En dat maakt het zo mooi. Dat... Het mooie is natuurlijk ook wel, ik merkte hier door het organiseren comité, ben onder andere natuurlijk onderdeel van, er werden ook heel veel mensen bijnaam genoemd. Het is echt een beetje een, een, een familiegevoel ook. Ja, kijk, we hebben het comité natuurlijk nu moeten oprichten. was even één van afwachten. Nou, die komen erin, die haalden die prijs die het heeft zich daar op aan gaan, gaan echt echt ja, fantastisch. De mensen zijn het. Het En er allemaal speciale speciaal op. Ik geloof dat de verbinding een beetje slecht wordt. Misschien dus kunnen we zo meteen opnieuw verbinding zoeken met Johnny, want dit, dit is niet te verstaan voor de mensen. We komen zo bij de verslaggever uh, terug. Ja, dit is is het dan? Maar wat zijn dan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 I could promise you things like big diamond rings But you don't find roses growing on stocks of clover Let's go. Ben Anderson, Rose Garden uit 1971 alweer. We gaan terug naar Johnny Wilbordsen, want hij ja, viel een beetje weg in de verbinding. Dat is heel jammer, maar hij was in gesprek met uh, Jack Begijn. Nou, misschien ja, pakken Ja, ik hoop dat het uh, nu beter te verstaan is. Het is nu een stuk beter. Ga je gang. Ja, ik... ja we staan hier nog steeds met, uh, met Jack Begijn. Ja, Jack, we hadden het net al even over alle mensen die weggingen, weg druppels gewijs. Waar, waar zijn ze nu aan toe, denk je? Het is natuurlijk heel warm. We hadden net even de voorzorgsmaatregelen. Wat hebben jullie allemaal gedaan om ervoor te zorgen dat het allemaal goed verloopt? Ja, we hebben op de eerste plaats natuurlijk een beroep gedaan op eh, ja, iedereen <laughs> moet voor zichzelf zorgen. Iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk. Dat op de eerste plaats. Vanuit gaat dat wij als organisatie, die zorgen, dat bij, uh, bij de start, dat iedereen zorgbeland zijn is. We hebben voor iedereen flesjes uh, uh, water gezorgd. We hebben de reken uitgedeeld. We hebben goed in om te zorgen voor voldoende energie. En op de tussenschot zijn we een goed diktat mogelijkheden om de voldoende water te kunnen slaan. En de rest doet iedereen goed op zichzelf. Ja, je zijn natuurlijk 50 kilometer of misschien wel 120 kilometer weg. En je kan het ook niet elke kilometer natuurlijk uh, voorzorgmaatregelen treffen. Maar je verwachtte denk ik ook niet dat er heel veel problemen zullen zijn met de langere afstanden. Dat zijn toch de meer voorbereide mensen met dat. Ja, maar kijk, we hebben sowieso vier of vijf auto's om te rijden moeten kijken... ...en no hoe het gaat omgaan. Dus we zijn er wel dichtbij. Dus niet zo dat ze daar zijn van dat we de constructie hebben op de markt. Maar ja, goed, de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen... ...en als iedereen daar een klein beetje komt uit... ...dan zal we eigenlijk niet goed komen. En de, ja, de best voorbereide renners... daar zijn de mensen van de 80, van de 120 kilometer... ...zijn echt. Ja, de 25 en, en de 50 kilometer. Ja, daar zijn de mensen, vast, maar vandaag zullen de En die zijn dezelfde dichtpakker dat wel extra zon. Ja, Welke tijden verwachten we nou ongeveer dat mensen een beetje binnen gaan drukken hier op de markt? We nou, zijn natuurlijk in verschillende etappes zijn mensen weggegaan, voor verschillende lengtes ook. Wat kunnen we ongeveer verwachten? Ja, ik denk dat de, de eerste uh, om al twee parten op de markt aan en op dat moment komt ze terug de bewijsconditioner, komt ze uh, en, uh, wat NR-waar Ik weet dat er nog geen officieel bedrag uh, bekend is. Maar we hoorden al wel iets over dat er veel meer sponsoren zijn dit jaar. Kunnen we echt weer uh, een enorme voorverdragen verwachten? Ja, dat is eigenlijk iets voor of, uh, niet op nieuwe moment maken. Ja. Ik weet er natuurlijk wel heel veel van. Maar dat vinden we toch waar voor het van wel te heel spannend maar maar, dus, houden. Uh... Ik zie al een glimlach. Ja, ik denk, ik denk wel dat er we inderdaad ik weet zeker dat er een reden is om, uh, om een klimacht te maken. Ja, kijkt, het is natuurlijk. Elke euro die binnenkomt is natuurlijk een euro echt wow. en het goede doel. En er komen er vandaag heel veel binnen. Ja, maar het fijn is goed. We hebben nu weliswaar wat minder dingen vorig zelfs Maar ja. Het staat tegenover dat er heel veel informatie zijn geweest in Dus ja, van die informatie moeten we toch hebben. Dus ja, dat, dat trekt alles wel wat de rechter. En daarmee kunnen we ook toch wel onze arbeidsmiddelen doen. Heel veel plezier nog vandaag. Ja, dankjewel. Kijk, ja, Jack de Gein van het Organiseringscomité van de Ride for the Reuters. Kijk, ja, klopt hoor, de Rijs. Maar... Fully twenty-one checkers and chaps.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 maar nu helemaal alleen, ben nog steeds een hand aan het sturen Oh, verliefd. Jawel, sneller hier in de show De Zondagmorgen van GoFM. Een special edition, zou je kunnen zeggen, op goed Seels Vlaams. Um, want we doen verslag van de Ride for the Roses voor KWF. En we hebben een verslaggever ter plekke. Kom ik zo even op terug. We worden ook nog even Man on the Moon, natuurlijk van R.I.M. We schakelen door naar John wille want hij is ter plekke en doet verslag. Ga je gang. Oh, ik sta hier op de markt, nog een hele rustige markt nu, waar net natuurlijk in het feestgedruis en alle mensen waren. Zijn We nu nog hier vol in voorbereiding op dat al die mensen hier weer aan gaan komen. Ik sta nu bij het, het Rode Kruis, er zitten een aantal dames die klaar om iedereen ja, te gaan verzorgen straks. Dus ik begrijp dat ik bij Lisa moet zijn met het gele hesje. Lisa, wat, uh, wat kunnen we allemaal verwachten? Ik zie hier eerst de hulp al op je, op je mouw staan. Ja, is dat top, ik begrijp dat jullie gisteren ook in, in groets aanwezig waren. Hè? Wat, hebben jullie daar nog uh, ervaring op gedaan? Ja, ik was er gisteren niet bij, als, uh, is, uh, heel vlees. Uh, als is best, ik heel klein. maar het was vrij rustig, heb Toen was het natuurlijk eigenlijk nog warmer dan dat het vandaag is. Wat, wat verwachten jullie uh, zoal? Ja, hier? gisteren uh, voelde in wind, hè. Ja. Dus, uh, dan is meer okay. Wat dan we verwachten? Uh, ja, zo wel een beetje met uh, mogelijk een beetje over het kunnen uh, raken. Ja, absoluut, er nee, genoeg ijs om mensen te voelen. Ja, ik begrijp ook dat mensen allemaal wel een flesje water mee hebben gekregen ja. van de organisatie. Maar ja, als je 50 kilometer of, hè... Uh, hey. Oh, en zonnebrandcrème zien we hier ook al. Wat, wat hebben jullie hier nog meer liggen? Ik neem aan dat de pleist is ook een uh, volledige... en er zijn, volledige HBO-uitrusting. Maar als is wil ook ijs voor overbezitting. Ja, maar eigenlijk, ik begrijp dus dat het gisteren relatief al mee viel. Dus eigenlijk, die mensen zijn toch wel goed voorbereid op, op een dag als vandaag. Mensen uh, en uh, meer rust nemen onderweg. Ja, ja, dat is natuurlijk toch wel ja. belangrijk met deze temperaturen. En dan wordt het ook wel op voorbereid geloof ik. Hè? Dus hopelijk zien jullie niet al te veel mensen straks. Dat hopen we ook. <laughs> we gaan het zien. Ik, ik loop even door naar de dames met de rozen. Dankjewel dames van de, van de Eerste Hulp. Ik zie overigens ook een aantal uh, lekker meiden lagen geloof ik ook. Eierkoeken en enzo. Ik loop even door naar hier. Uh, hier lopen we over de markt. Ik loop nu over de route heen overigens. Dus straks uh, als mensen hier aankomen naar... Uh, 120 kilometer afgelegd te hebben in de, de bloedhitte. Dan komen ze hier aan en dan zijn ze heel blij. Ik zie hier een aantal dames met een kraampje staan die hebben wat bidons wijzen we hier vragen wat die hier nou het doen zijn. Dames, ik zie hier allerlei leuke bidons staan. Kunnen mensen die kopen of krijgen ze die gewoon? De en zij heeft tegen die doen. En ja, je we heeft gewoon een dood. 50 hoor. Het is een mooie bijzonder zwart met een beetje, beetje goud geloof ik ook. Uh, ja, mooie combinatie. En weet niet staan hier de hele dag uh, gelukkig wel in de gaving. <tankulate> ja, gelukkig wel. <tail> nou <tank Intenshte tank appetio> ja, de hitte is hier iedereen een beetje ziet dat iedereen een beetje tussen en zweven. En we zijn bijna bij, bij alle rozen. Ik ga eens even vragen hoeveel rozen er staan. Als jij nou zo moeten gokken, hoeveel rozen staan hier klaar denk je voor alle, alle finishes? Oh, ik denk dat de sluikjes geen overgezet moeten worden. Alle praten wij gaan al door. We zijn bij de, bij de dames aangekomen. We we dat ze meteen uh, zelf vragen? Dames, ik zie hier allemaal rozen staan. We zijn hier op de radio. Hoeveel rozen staan hier klaar? Hotelbak, nee, want ik zie hier zo allemaal bakken vol met rozen en iedereen die hier langs van de de fiets. Na, na het finishje die krijgt een roos. Klopt ja. Roos en de kinderen krijgen voor die bij. Oh, en wat zit er in zo'n koordje weg? Ik zie al wat liggen, er zit allemaal lekker nijwet, ja, in. Ja, ja, dat is ik. Ja, ja. Oh, er daar wordt hier eentje open gemaakt. En snoepzakje. Een hele leuke bidon. Uh, Oké, oh, dat met is diezelfde een zwarte gouden bidon. Uh, dan heb je hier nog een leuke zonnebril. Oh, een ja. En dan een leuke kui, ook gesponsord. Ja, uh, ja. wat is dit? Een speaker. speaker. Oh, een speaker. Kijk, so, dus uh, de kinderen die zien Pinsen, die krijgen echt gewoon uh, wel wat uh, winnen En meteen een lekker snoepje ook, dat kunnen wel gebruiken gebruiken denk ik. Uh, ja, zeker wel. Toch? Waar <lacht> zijn jullie Pinsen ook aan? E ja. Ja. Hoe, hoe ging het daar aan de begin? Heel leuk, heel leuk. Heel veel kinderen. Maar er ja. nee, ook wel veel kinderen? Dus eigenlijk meer dan je had verwacht hè? Ja, oké. Jij moet de rekening is op uh, 100. Dus ik denk wel het uh, ouders voorbij dat dat overblijft. Uh, okay. En hoe laat verwachten jullie ongeveer de mensen? Hoe laat verwacht je dat die hier uh, staat? Oh, dit mag ik zeggen. De eerste van 12 uur, van 120 uur, ja. ja. maar op 10 betrokken natuurlijk. Ja, de rekening, uh, dus om 12 uur wachten jullie de eerste mensen, die al 120 kilometer in de benen hebben? Ja, ja. We er wel aan doen zijn, moet je je voorstellen dat je met dit keer 120 km gaan kiezen? Ja, met 3 en Nee, daarom hebben wij heel veel respect voor de mensen die dat doen. Dankjewel, dames. Dan, terug naar jullie. is natuurlijk hier bij GoFM de zondagmorgen speciaal een hele mooie uitzending over de Ride for the Roses voor het KWF. Je hoorde Staying Alive dus, nou ja, ik hoop dat iedereen in leven blijft bij deze temperaturen, uh, want het is heet ook op de fiets. En daarvoor hoorde je, en dat past natuurlijk wel bij de zondagmorgen, een mooie gospel. Oh, happy day van de Edwin Hawkins singers. Nou, je hoort hem al, Leen Oelen, onze razende verslaggever, is in hoek. Hoe staat? het de man van de achtergrondmuziekjes. Ja. <laughs> maar ja. Hey Ryan, welk liedje dit is? Want dat hoor je niet zeker Nee, zeker niet. Nee, ik hoor niks. Nee. Het is weer tijd voor, enzovoort, enzovoort. Uh, we slaan in hoek. Uh, ja. Bij de voetbalvelden van de HSV-hoek natuurlijk de club hier zo. En ik heb hier een afspraak met het team Linda. Ja, oké, okay, we gaan zo uitleggen hoe dat zit en waarom. Uh, er gaat gezongen worden waarschijnlijk. En, eh, en ze zijn erg luidruchtig onderweg. De 25 kilometer en 50 kilometer, ik moet zeggen, de stop was al heel snel. Je zit goed en wel op je fiets en hop, je mag er weer af. Maar vooruit, dat is ze. Eh. We staan in de schaduw. Uh, Arnold en Ellie heb ik bij me staan. In ieder geval wat zijn de mensen die ik het meest over spreek. Ellie, wat ben je aan het doen? Dan uh, even op mijn telefoon aan het kijken om de tekst voor ons teamlid. Jullie hebben het team. even, even vooraf, uh, Arnold, uh, teamlid uh, Doorsprong. Oorsprong, oorsprong is Ali. Ellie. <laughs> Ellie. Dank je wel, Arnold, voor je bijdrage. Dat, dat was Arnold. We gaan terug naar Ellie. Vertel het verhaal nog even. Uh, nou ja, ik zei zelf al tien jaar mee. Ondertussen verschillende rijden. in Slaanderen, maar ook landelijk. En ja, dat is eerst uh, met mijn man en mijn zoon. Nu kwam Arnold en Carla erbij. En nu zijn we uitgebreid naar veertien mensen. Mooi, hè? Ja, we hebben de studie ook al eens over gesproken natuurlijk. Maar blijft het voor jou altijd een dag om eruit te zien? Ja, toch. Jawel, ja. Waar zit hem dat nou in? Ja, gewoon de, de saamhorigheid, omdat, ja... Ondanks 31 graden? Ja, onlangs 31... Nou, dan juist, nou, dan moet je echt voor elkaar zorgen. Dat creëren kippenvel, zeggen ze ja, dan, hè? Ja, ja, zeker weten. Hoor je zeggen, zo in mijn hart, het is wel muziek muziekje hier zo op hoek, hè? Uh, de band hier speelt, die staat in de schaduw en wij hebben onder een boompje ook een schouder uitgezocht met de mensen hier zo. Uh, Arnold, je hebt uh, je hond mee, zeg. Die gaat overal mee naartoe? Isha gaat over naartoe, ja. dat is ons hond. <hijen> en een kar. En, en je hebt ook een een, een, een megafoon installatie op je, op je fiets uh, staan nog. Dus met alarmen, dat soort dingen. Ja. We wisten dat Radio Go ons hier zou zoeken. Ja? Dus we denken we zetten die sirene aan en dan vind jij ons gemakkelijk. Zometeen in de Filipinen worden we opgewacht door de PCC, ja? Dus je vroeg ook hoe herkennen we jullie? En nou, aan onze rode shirtjes. Dat is een goede. Ja. En twee, dus, we hebben een klein beetje geluid bij. Zodoende herken ons gelijk. Nou. Nou, dat is, dat, is, dat is gelukt in ieder geval. Uh, die, die, die, die Ellie, die, die stop, uh, die is wel heel snel in hoek, hè? Ja, die is echt heel snel. Is het sneller dan normaal, want ik heb ze nooit ja. mee vliezen? Ja, ik weet niet wat ik nou voor deze, 6 kilometer of zo. Dat is heel snel. Ja, eigenlijk zou Filipijnen beter geweest, maar ja. Maar dan mag je ook stoppen. Ja, dan gaan we ook, ja, gaan we ook naartoe. Dus, uh, met dit is oh, voldoende stops. Jawel. Goed voor de ja, dat is dus niks meer. Hè? Van Filipine terug. Maar misschien lasten we zelf nog één in. De kilometer rijden jullie trouwens? 25 vandaag. Oh, dat is voldoende ook vandaag toch? Voor een oude lul als mij wel hoor. Ja, dat zijn, jouw, dat zijn jouw woorden natuurlijk, ja. Moet je zo mee uitkijken tegenwoordig in deze gekke ja. tijd. Jullie, jullie hebben een teamlid. Ja. zag ik in, in, de, in de app dat Ik denk, oké, okay, een teamlid. Alle leden, alle leden, even vergaderen, even erbij allemaal. Wat, wat we doen, ik was ook voor dat flesje daar zo, want het is een fan van Hoek, die heeft het hier neer stage geld. Uh, we, we, we, doen, we doen een stukje, we doen een stukje. Van Beethoven. Muziek van, muziek van Beethoven, doe maar en de tekst waar je zegt, nou ik, ik ga een poging waar nou, voor, hè? Voorzichtig, nou, voorzichtig. No, nee, maar uitkijken daar zo. En mensen thuis denken, wat gaat het over? We staan in een, in een schaduwrek, een hoekje onder, boven met zo'n ja, zo metalen fietsrek, ervoor waar de mensen overheen moeten stappen. Dus ja, voor je twee weet leeg je op je neus natuurlijk. Dat moeten we niet hebben. Dus uh, ja, je kan zitten. over het fietspad, langs het water of een brug, 25 kilometer en dan op de markt terug. Nou oké, en het gaat nog een tijdje door. Wat mooi zeg. En en de en de tekst van jou Ali? tekst is van mij, ja. Met toch een duizend poten. Ja, bedankt. Ja. Vind je ja. vind vind je het leuk om mee te fietsen mevrouw? Jawel, jawel, jawel. Ja. We praten steeds met Ali en met Arnold man. Ja maar ja. Ik doe ook mijn best, maar val eigenlijk 100% mee met die drie wielers. Ja? Ja, ja, ja. ja Gelukkig. Ook elektrisch en ja, aangestuurd een ja, ja, ja, ja, ja. Dat is lekker, hè? Ja, ja, dat is waar. Ja, ik vind dat ook, ik vind... Ik hoorde iemand zeggen dat het niet van het bedrag aan het eind van de dag Ik heb, Ik weet niet of je het meegekregen hebt, uh, alleen maar er schijnt een formidabel bedrag uit te komen vandaag. Ja, er schijnt een heel groot bedrag uit ja, te maar. komen. Je doet zo geen zin, hè? Ja, ik, ik weet het niet. Ik, weet... ik kan het ook niet... Uh... Zolang alle nullen voor de komma, staan is goed, hè? Zolang alle nullen voor de komma, staan is goed, hè? Daarom. Hé? Had jullie jullie lekker een beetje verfrissen of zo? Nog, nog iets geks, Arnold? Jij nog iets geks, of niet? <laughs> ik moet jou nog even privé hebben. Maar dat... Privé? Oh, dit klinkt heel gek, dit. Wil ik je nu zeggen? maar dat op een zonde. Het is <laughs> veel te warm natuurlijk. Dus, ik wens je een heel goeie... Goed weekend, een lekkere rit verder en eh... Uh, nee, voorzichtig onderweg. Voorzichtig ja. onderweg, Arnold. Ja, oké, doen we zo, doen we zo. Alfred uh, uh, Hoek en, en uh, ja, Beethoven gehoord, maar dan in een andere versie. Ja, het is niet anders. Wij gaan wel wat, wat <laughs> anders draaien. Ook eigenlijk, <laughs> eigenlijk mooie muziek, ook klassiek zou je kunnen zeggen. Olivia Newton-John en Xanadu Ja, mooi toch. Uit de film. Die et mee Altijd de beste muziekmix. 24 uur per dag. Per dag. Put on my blue suede shoes and I bought in the plane Touchdown in the land of the Delta Blues In the middle of the foreign rain To look down over me Yeah, I got a first class ticket But I'm as blue as a girl can be Then I'm walking in Memphis I was walking with my feet Ten feet off of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 van share aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van Go FM Walking in Memphis. En natuurlijk zend het hoorde je van Olivia Newton-John. Het wordt een mooie warme dag en men fietst erop los hier in Zuid-Vlaanderen met de uh, Ride of the Roses voor en je hoort er vanmiddag meer over wat er allemaal gebeurt. Dus onze verslaggevers zijn gewoon op pad. Dus blijf vooral luisteren naar GoFem. Want dan komt het allemaal vanzelf naar je toe. Tot van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFem. All the roses van de Dolly Dots. En ik ben er weer volgende week zondag bij leven en welzijn. Om tien uur weer met een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van Go. Mooie dag. rabat? Check. EPDM? Check. Douglas Balken? Ook ingeladen. We hebben alles gedaan. Daan? Ik pak nog snel een bakkie voor onderweg. Het succes van iedere vakman begint bij Bouwcenter. Weet hoe het werkt. Bouwcenter Logisch de Hoop vind je in Terneuzen en Oostburg. Thuis, op het werk, of onderweg. Is GoFM met nu het nieuws van 12 uur. Goedemiddag, dit is het nieuws op GoFM. Ik ben Norbert Talou. De Eerste Kamer wordt flink uitgebreid met vrouwelijke leden. Komende dinsdag, als de nieuwe Senaat aan de slag gaat, leggen in totaal 30 vrouwen de eet of belofte af. En dat is 40% van de Eerste Kamer, die in totaal 75 leden telt. Acht jaar geleden was het aantal vrouwelijke leden nog ongeveer een derde van het totaal. Maar nu staat het aantal vrouwelijke senatoren gelijk aan het aantal vrouwen die in de Tweede Kamer zitten. In Sudan hebben de strijdende partijen kort na het staakt het vuren de wapens weer opgepakt.